uur. Dit is Jeroen Kema met het NOS-journaal. Roemenië gaat onderzoeken hoe Roemenen in het buitenland... in de toekomst zonder problemen kunnen stemmen. Tijdens de Europese verkiezingen afgelopen zondag... stonden de hele dag lange rijen voor de stembureaus in Nederland... en andere Europese steden. Bij sluiting van de bureaus had lang niet iedereen zijn stem kunnen uitbrengen. Dat leidde bij de ambassade in Den Haag tot ongeregeldheden. Na het sluiten van het stembureau klommen mensen over de hekken... en beukten op de deur. De ME greep in om de orde te herstellen... De Roemenen konden tweemaal een stem uitbrengen voor de Europese verkiezingen en voor een nationaal referendum. En daarom duurde het uitbrengen van de stemmen langer dan normaal. Er waren dit keer twee extra stembureaus opgesteld in het land, maar dat bleek niet genoeg. De politie heeft vanmiddag twee kleine kinderen bevrijd uit een hete auto op het stadhuisplein in Tilburg. De kinderen zaten er mogelijk meer dan drie uur in. Bezoekers van een café op het plein belden de politie... De ouders zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor... maar ze zijn niet aangehouden. De politie wil niet zeggen hoe oud de twee kinderen precies zijn. Een van de kinderen zat in een maxicosi. In stadion Galgenwaard zijn vanmiddag 850 lange mensen samengekomen. De club lange mensen had geprobeerd... zoveel mogelijk mannen van minimaal 1,90 meter... en vrouwen van minimaal 1,80 meter naar het stadion te krijgen. Daarmee werd het wereldrecord van het aantal lange mensen op één plek gebroken... Het oude record stond op 136 lange mensen. Dat werd in 2009 in Australië gevestigd. Het Guinness Book of Records moet de Utrechtse recordpoging nog wel officieel goedkeuren. De Club Lange Mensen organiseerde de wereldrecordpoging... als onderdeel van een jaarlijks terugkerende bijeenkomst voor lange mensen... die dit jaar in Utrecht werd georganiseerd. Het weer. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking. Het blijft vrijwel overal droog. De minima ligt rond 12 graden. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag breekt de zon vaker door... Het wordt 18 tot 23 graden. In het weekend is het zomers warm en vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Doe eens lief. Dank je wel. Namens het internet en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond, luisteraars. Ja, ik had even jeuk in mijn neus. Maar een hele goede avond. Welkom bij Peaceful Radio Show 1334. Mijn naam is Ben Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. We gaan weer beginnen met uh, twee nieuwe werkjes. De eerste is een, uh, een uh, album. Ja, CD is het niet, maar een album. Uh, Escape 2019, zo uh, heet het. En dat is uh, van het label AD Music uit Engeland. En voornamelijk gespecialiseerd in uh, elektronische muziek. David Wright die uh, heeft de apter aftrap van uh, dit album. En uh, nou, het eerste werkje is dan van hem. Dan een werkje, wat, uh, een album wat is blijven liggen van David Boeg... Een werkje uit 2016. Maar ja, nieuw voor dit programma. Vision Masters heet dit album. Er zijn vier tracks op. Vision 1 tot en met 4. En die komt daarna. Nou, en nog veel meer natuurlijk. Je kunt het al meelezen op pixelradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier.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 peaceful radio. Michael Kowitz, Chapman Stick Soloist. Thank you for listening to Peaceful Radio.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 on the Heart Dance Records label.